Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook de VS vindt het verschrikkelijk wat Rusland vandaag in Oekraïne heeft gedaan. Meerdere steden zijn daar met raketten aangevallen en er zijn zeker elf doden. Zo blijkt maar weer, zegt president Biden, hoe vreed Poetin is. Vorige maand maakt het Witte Huis al bekend dat er 600 miljoen euro aan Amerikaanse noodhulp komt voor Oekraïne. Ook in Nederland is gereageerd op de aanvallen. Buitenlandminister Hoekstra zegt dat ze Oekraïne blijven steunen met wapens. Dinsdag en donderdag zijn de allerdrukste dagen op de weg en op het spoor. Dat zal niks nieuws voor je zijn. Volgens Volgens NS en de ANWB zijn er op die dagen zelfs meer mensen onderweg dan voor corona. Het zou te maken hebben met vergaderingen... die vaak op dinsdag en donderdag worden gepland. Volgens NS kan het helpen om vaker thuis te werken op die dagen. En een misplaatste grap gisteren van oud-voetballer Iker Casillas. Hij plaatste een tweet waarin hij zei... Ik reken op je respect, ik ben homo. Die stond een uur online voordat hij hem verwijderde. Lang genoeg om massaal geliked en gedeeld te worden... zegt correspondent Edwin Winkels. In no time vloog het aantal reacties omhoog. Binnen een uur uh, had hij iets van... 220.000 likes op Twitter en uh, liefst 25.000 commentaren. En uit de hele wereld kwamen ja, mensen echt emotioneel en, en blij dat zo'n beroemde voetballer uh, dit al eindelijk had, uh, had aangedurfd. En een voorbeeld was voor iedereen en ook voor hunzelf. Hij zei later dat hij gehackt was, maar een andere voetballer zegt dat het een grap was. Hoe dan ook, de LHBTI community vindt het geen geslaagde grap. Zo zegt Josh Cavalio, een van de weinige profs die uit de kast is, dat het respectloos is hoe voetbal Allegendes grappen maken over coming-outs. Het weer in de loop van de avond steeds minder regen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 15 of 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog file in Noord-Holland op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... ...tussen Bad en Roelewagensveen 12 kilometer en een kwartier vertraging. Eerder vanmiddag heeft daar een kapotte vrachtwagen gestaan. Maar de weg is dus weer vrij. En tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht... ...voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 love me any way that you want to use me like the way that you do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 Verburg en Jochem Joutsen. Wie zijn dat? Dat zijn uh, de mannen... die voorheen Kill, uh, kill Your Darling zeiden, maar tegenwoordig heten ze... My Thoughts Exactly. Dat is uh, in het uh, tweede uur. En... dat zeg ik toch nog met enig gevaar...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 En toevallig ook muzikant uh, geweest, want hij is hier ook uh, geweest. Roy de Smet, uh, zelf muzikant, maar ook uh, radiopresentator van een, uh, van een radioprogramma... op de maandagavond bij de omroep van Volendam-Edam. Lokale omroep Volendam-Edam is de uh, volledige uh, versie daarvan. En hij uh, kwam op een gegeven moment met dit, uh, met dit nummer, Rosemary Garlic. En ik denk, ja, dat is toch wel heel erg uh, bijzonder. Die kunnen wij ook wel uh, hier uh, laten horen bij Alternative FM. Dat nummer dat heet uh, Television.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 Yep, yep, yes, yes. En, en wie is dit? Wouter of, uh, uh, of iemand anders? Ja, en Ru.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 Nou, we zijn met z'n vieren Zijn we oh, u als act Dat uh, wel en ja, Je hebt natuurlijk drie mensen die dan ja, de band zijn Die de muziek maken Maar ik denk dat wij het met z'n vieren Belangrijk vinden Dat we als we met z'n ja, vieren spelen Dat we altijd die hele beleving willen maken Alle zintuigen zijn even belangrijk ja. Wat zeg je, uh, Mira? Wat zeg je? Ik zei dat alle zintuigen even belangrijk zijn Ja, ja want dat is uh, dat, uh, dat, dat, dat, dat heb ik ook wel een beetje begrepen Uit Wouters uh, Walters verhaal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 Zaten ook uh, kopkommers. <lacht> ja, uh, ga ik nog even naar de drummer, uh, Michiel. Want uh, ja, jij moet uh, de maat aanvoeren, uh, begrijp ik. <lacht> ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ja. Uh, maar maar uh, vertel, want uh, komen er toch echt nog wel wat uh, ritmewisselingen in uh, de, de muziekarrangementen? Ja, voor. Ja, van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 optreden doen. Waar is dat? In de PIP. In de pit. Waar is dat? Pip. In Den Haag. In Den Haag. In Den Haag. Uh, in Haag. Wat, wat was het de pit of uh, heb ik het goed uh, vertaald of niet? Pip. De Pip. Ja. En het is dus een uh, reverse evenement. Dus alles uh, in de Pip is omgedraaid vanavond. Uh, We beginnen met yeah. applaus. Applaus oh. yeah. Ja. Yeah. En er, zijn ook allemaal, er is ook allemaal een tentoonstelling met uh, video's en, en performances van mensen die zijn geïnspireerd geraakt door, door um, dingen achterstevoren doen. Ja, ja. En ook vanavond achterstevoren spelen. Achterstevoren spelen? Ja, ja, ja. Hoe, hoe hebben jullie, ik weet niet aan wie ik die vraag moet stellen, maar hoe hebben jullie je uh, daarop voorbereid? Wil jij een stukje zingen, Wouter? Nou, laten we eens horen. <swek>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 Ja, misschien wel, ja. <laughs> nou, dit, dit, dit, dit wordt, een, wordt een heel lang gesprek en dat gaan we niet uh, te lang maken. Um, even nog uh, aan jouw handen, waar uh, zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? www.inneru.com Ja. En natuurlijk Instagram, app staat je inneru. Ja. En ja, Facebook ook en uh, waar zijn we allemaal gevonden. wat op YouTube, je ook zien, ook leuk.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 Die hoor je tot aan het nieuws van 8 uur. van ZFM. via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9 straks meer. Radio FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9